12 uur. De Radio 1 Sportzone. Willem Veenhoven en Felix Murders. U hoorde het net al van Andy. Het sluitstuk van het Olympisch Atletiek Toernooi is begonnen: de Marathon voor Mannen. En dus gaan we zo meteen naar Andy Houtkamp in Londen Centrum. Nu. En terecht, want we staan op het punt van beginnen. De seconden worden afgeteld. De lopers, de belangrijkste lopers, zeg maar de, de snelste, die staan op het eerste rijtje. Maar ze moeten 42 kilometer en 195 meter lopen door Londen. en uh, Dat is een end langs alle mooie plekjes. En dan komen ze over twee uur en, laten we zeggen, twaalf minuten hier weer aan op de Mol. Uh, onder toezienziend oog van... De koningin, en nu staan ze er klaar voor. En daar is het startschot. De heren zijn op weg voor twee uur en tien minuten lopen. Oftewel 42 kilometer en 195 meter. Het NOS Nieuws nu met Joris Stubenitski. Chef de mission van de Olympische ploeg Maurits Hendricks... zegt dat de doelstellingen in Londen ruim zijn gehaald. Op een persconferentie zei hij dat hij heel tevreden is... met de prestaties van de Olympische ploeg al zijn er ook grote teleurstellingen geweest. Hij noemde het goud van Epke Zonderland op de rekstok... wellicht wel het sportmoment van het jaar. Volgens Maurits Hendricks is het knap dat er met een kleinere groep atleten... weer beter is gepresteerd. De organisatie van de Spelen noemde hij uitstekend en transparant. Straks meer erover in de sportszomer. In de straat van Hormuz zijn vannacht twee schepen op elkaar gebotst. Het zijn een Amerikaans oorlogsschip met kruisraketten... en een olietanker uit Panama... Dat heeft de Amerikaanse marine bekendgemaakt. De straat van Hormuz is een zeestraat tussen de Persische Golf en de Golf van Oman. Volgens de Amerikaanse marine was het een ongeluk en is niemand gewond geraakt. Het is nog onduidelijk of het Amerikaanse oorlogsschip en de olietankers schade hebben opgelopen. Amerika is aanwezig in de straat van Hormuz vanwege de olieboycott tegen Iran. Iran heeft die boycott de afgelopen tijd tientallen keren omzeild. Iraanse schepen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 De winstgroei gaat volgens de hond vooral ten koste van de PvdA. Die zou uitkomen op 15 zetels. De VVD is in de peiling van de hond de tweede partij met 32 zetels. De verschillen met de politieke barometer van Ipsus Sineveed blijven aanzienlijk. Daar is de VVD de grootste partij met 32 zetels... en de SP de tweede partij met 31 zetels. In de Rotterdamse deelgemeente IJsselmonde... is een man van 41 zwaar gewond geraakt bij een steekpartij... Hij werd gisteravond rond 10 uur aangevallen, zegt de politie. De slachtoffer werd in de buurt van zijn woning neergestoken... door een nog onbekende man. De dader ging er na de steekpartij direct vandoor. We uh, weten op dit moment ook nog niet wat de aanleiding is voor de steekpartij. Daar wordt ook nog onderzoek naar gedaan. Een slachtoffer ligt in het ziekenhuis. De dader is nog voortvluchtig. In Iran hebben reddingswerkers na de aardbevingen van gisteren zeker 210 mensen levend onder het puin vandaan gehaald. Dat meldden Iraanse media.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 AMB ah, verkeersinformatie. Op dit moment nog steeds files richting de stranden. Dat is te merken op de volgende wegen. A58 Bergen op Zoom richting Vlissingen. Tussen de afrit Kruiningen en Kapelle 3 kilometer. N200 Haarlem richting Zandvoort voor Zandvoort 2. N57 Rotterdam richting Ouddorp voor Hellevoetsluis 4. En op de N201 Hillegom richting Zandvoort. Daar staat voor Zandvoort 6 kilometer. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 Dit is de Radio 1 Sportzomer. Het vervolg zometeen van de Marathon voor de Mannen. Eerst naar Amerika. Hier zijn, live vanuit Londen, Dillemijn Veenhoven en Felix Murders. De marathon van Mitt Romney naar de Amerikaanse presidentverkiezingen... die gaat hij, zoals gisteren bekend werd gemaakt, samen doen met Paul Ryan. Ryan die moet vicepresident worden als Romney wint in november. Ja, in de afgelopen weken zat een campagne van Romney een beetje in het slop... Hij zat voortdurend in de verdediging. En de keuze voor de conservatieve Ryan geeft de Republikeinen nieuwe energie... zo merkt correspondent Wessel de Jong... tijdens een campagnebijeenkomst van het nieuwe duo. We are 87 days away from an election. So I have to ask you a question... Northern Virginia, are you ready to win? Are you ready to... Veel sprekers in het voorprogramma om de tijd te doden. Allemaal razend enthousiast natuurlijk over de ticket Romney Ryan. Manassas, Virginia. De derde stop van uh, Romney Ryan op hun bustoer. Een paar uur geleden heeft Romney zijn running mate aangekondigd. Hij staat dus nu in het centrum van de belangstelling en dat merk je ook. Honderden tegelijk komen ze hierop af. Hier een, een man in de rij met een geel vlaggetje en een slang erop. En dat is de vlag van de Tea Party. Zulk heet weer en dan toch politiek? Hot weather and politics, they mix. They're, they're just fine. Heet weer en, en politiek die gaan uitstekend samen. Dat is een hele goede mix. Wat vindt je van zijn keuze voor Ryan van Romney? It's excellent. It's een really geweldige excellent. keuze. De man heeft diepgang, is geweldig intelligent. En hij heeft bewezen in confrontaties met Obama dat hij hem aan kan. Bij wijze van spreken, met zijn handen op zijn rug. Bent u niet bang dat Ryan, zo'n extreme conservatief, toch dat hij de gemiddelde kiezer zal afschrikken? De gematigde kiezer? De moderate independent voter, I think, is misunderstood. What they really want in this country is results. Ik denk dat de, de gemiddelde kiezer in de Verenigde Staten dat verkeerd begrepen wordt. Die gemiddelde kiezer die wil resultaten zien en die wil banen zien. En als dat resultaat er niet komt, dan moet er een plan zijn. En Ryan heeft dat plan en hij kan dat plan aanbieden. Een plan waar echt mensen houvast aan hebben. Romney van America, let's hear it man met baseballpet en spiegel zonder bril. Oh, very heel uh, erg blij de Ryan-selectie. Ik denk dat hij veel conservatieve votes uitbrengt. Je zult zien dat hij de conservatieve stemmers zal motiveren om te gaan stemmen. Ook echt. Hij zal echt uh, heel veel enthousiasme teweeg brengen, Ryan. jonge, energieke vent. Het zal een goede balans zijn tussen Romney en Ryan. Ik denk dat hij een goed tegenwicht vormt tegen Romney. Waarom moet hij een balans? Ik zou zeggen dat de was met Mitt Romney is he was dat hij een moderate. Romney door veel conservatieven wordt gezien als te gematigd. Nu hebben ze toch echt de verzekering, zeker de tea party mensen, dat dit als geheel toch een conservatieve ploeg is. So, please get on your feet and welcome de next president, Mitt Romney, en de next vice-president Paul Ryan. Ryan krijgt het publiek mee. You think the economy is heading in the right direction? Oh. Gaat de economie de goede kant op? Do you think we're getting our debt and deficit under control? Is de begroting op orde? Do you think the country's on the right track? Gaat het land de goede kant op? You know why? Because President Obama is our president. En hij heeft alle politie in place. En ze werken gewoon niet. Ladies en heren, de volgende president van de Verenigde Staten, Mitt Romney. Het was een goede dag voor mij, ik ga het vertellen. Het was ook een goede dag voor Amerika. We hebben de volgende stap gegeven om Amerika's promise met Paul Ryan als onze nominee voor vice-president. De Republikeinen, ze lijken met Paul Ryan weer iets van hun energie en vechtlust te hebben ervonden. Maar degene die nog het meeste energie krijgt van Paul Ryan. Dat is wel niet zelf. This is not about me, it's not about him. This is about America, the country we love. It's in trouble. It needs our help. We're going to take it back and make sure America remains the hope of the earth. Thank you so much. And God bless you. Rip je er ook nog achteraan? Neem ik zo, me, zo voor. De Republikeinse presidentskandidaat Mitt Romney die schreeuwt dus nu al zijn uh, keel schoor. En dat is niet zo verstandig, want 6 november, dan zijn pas de verkiezingen. Jo Le Maire, samen met ze met een nummer geschreven door Serge Gainsbourg. Je suis venu te dire que je m'en vais. Fait. nummer uit 1982 was meteen een grote hit voor Jolemaire en Floeze. En uh, ja, Jo die is een wal geboren in het in, in Belgisch gedeelte, Franstalig gedeelte dus. in namen in de buurt en daarna is ze verhuisd naar Bilzen, dus in de buurt van Maastricht. En meer weet ik over haar niet te vertellen. En die Houtkamp, nee. die uh, ja. zit er naar een hele leuke foto voor jou te kijken op de finishlijn van de marathon. Ja, dat ik, ik doe ik doe, doe echt zelden hoor, dat ik uh, een foto van mezelf maak. Maar ik uh, vind het toch wel, of laat maken, ik vind het wel heel erg uh, leuk om de laatste dag dan hier op de finishlijn... het zal ook waarschijnlijk de laatste keer... dat ik een finish uh, haal van uh, de marathon. Uh, maar, Want? Wat dat betreft, nou, ik weet niet of je wel eens... Uh, 10, 15 kilometer hardlopen, dat lukt me nog wel. Maar 42 kilometer en 195, dat is toch wel heel erg veel. Uh, en dan dat, dat zijn wel... Uh, Dank je wel. De heren zijn wel onderweg. Al bijna 5 kilometer. Nou, nog niet helemaal. En een hele opvallende man. En dat is niet omdat hij zo verschrikkelijk goed is. Wel omdat hij zo ongelooflijk lang is. 1,89 meter Savronov uit Rusland. En dat is natuurlijk niet extreem lang. Maar hij valt heel erg op in dit... Uh... Uh, gezelschap. Hij loopt in de kopgroep samen met al die hele kleine Kenianen en Ethiopiërs. En uh, 1,89 meter, 89, dat toern je echt boven alles en iedereen uit. Maar het is ook uh, de man die uh, brons haalde op de marathon in 2010 bij het EK. Dus hij kan er wel wat van. De Amerikanen proberen de race een, een beetje harder te maken. Dat proberen ze ook bij de vrouwen. En dat is ook niet zo gek, want ze hebben een aantal goede lopers. De Amerikanen, uh, bijvoorbeeld... Uh... Kevle Zigi die, uh, had al zilver in Athene op de uh, Olympische Spelen. En is een van de mogelijke kanshebbers. Hij begint uh, wel wat ouder te worden. Wat is wat ouder? Hij is, uh, even kijken, 37. Mm. En dus, uh, maar goed, het is een sport voor mensen die, uh, die de lange adem hebben. En dat hebben ze. Hele harde training gaat eraan vooraf. De kopgroep is al aardig uh, bezig zich te vormen. Met veel Kenianen, drie dus. Want meer mogen er niet starten. Ze zouden er wel... 20 kunnen laten starten als je naar de tijden kijkt. Maar er mogen er maar drie meedoen. En een van de belangrijkste Kenianen doet uh, niet mee. Die heeft zich uh, geblesseerd afgemeld. Dat was Mosop. En dat heeft een, uh, een denk ik, een simpele uh, geldreden. Die wil uh, volgende maand in Berlijn heel hard gaan lopen voor heel veel, heel veel centjes. En dus uh, doet hij hier niet mee, want hier krijg je geen geld voor. De drie Kenianen hebben hun drinkbeker te pakken na vijf kilometer. De man uit Costa Rica, daar heb ik al meeleid mee. Want die loopt helemaal, maar dan ook helemaal achteraan. Die ziet al deze lopers ver voor zich uitrennen. Maar die zal naar de mooie plaatjes onderweg kijken, de toeristische attracties. Goed, we hebben vijf kilometer gehad. Kenia op kop, maar dat was te verwachten. Meer dan twee weken Olympische Spelen. Twee weken topsport samengevat in twee delen nu. De eerste week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 Door. Pak die olympische titel, doe het gewoon, ze heeft hem, olympisch goud, voor Jan de Vos, geweldig. Oh ja, hier was het om te doen en uh, nu is het nog gelukt ook. Ik zag een hele goede oranje vandaag en het is een goede begin. En Elmond, nee, hij verliest, hij verliest, wat een zwemavond, weer een wereldrecord. In het enkel spel lukte het niet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 Michael Phelps doet het dan toch? Gabby Douglas, de nieuwe ster aan het Amerikaanse firmament. zij wint het goud in deze prachtige meerkampfinale bij het turn. Here comes Chris Hoy, Hoy coming down to final turn, lining up for the run to the line and the crowd are going absolutely mad. Gold medal for Great Britain and you, Michael. Het wordt geen medaille voor Belinda, En wel voor Phelps weer een gouden. Hij wint. Oeh, ze valt bijna en dan komt ze toch nog gelukkig over de finish.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 Toch door de knieën Andy Murray, hij doet het tegen Roger Federer. Federer, dus weer geen goud op de Olympische Spelen. Ik neem echt mijn pet af voor Dorian van Rijzenbergen. dat je op het Olympisch toernooi dit laat zien. Uh, ja, het kan niet mooier, samen met Ernst staat hij er in de boot en het is van, ja, je bedankt elkaar niet alleen voor, de, voor het mooie resultaat, maar ook voor de mooie herinneringen die je eraan hebt en alles wat onderweg is gebeurd. En dat is eigenlijk nog, nog bijna wel veel mooier dan het resultaat zelf. En dat is deel 1, zometeen na half 1, deel 2. En gelukkig gaan de Olympische Spelen naadloos over in het voetbal. Ronald van der Geer, half 1 begint FC utrecht Feyenoord. In de volgende waart, zonnetje schijnt uh, lekker. Ploegen zijn er uh, klaar voor, tenminste. Dat hebben beide trainers afgelopen vrijdag nog maar eens benadrukt. Tijd om weer te beginnen aan het echte werk. Ja, bijna traditiegetrouw uh, utrecht Feyenoord. Dat is uh, de openingswedstrijd, in elk geval uh, op, het, uh, op het programma de laatste jaren. ...staan deze ploegen wel vaker in de eerste ronde tegenover elkaar. Vorig jaar overigens niet. Toen was het een belevingsvolle wedstrijd en werd het uiteindelijk 2-2. Even kijken naar de opstellingen van beide helftallen. Bij FC Utrecht natuurlijk wat spelers verdwenen. De moesje bijvoorbeeld, aanspeelpunt. Want die het publiek nog wel eens kon opzwepen. Hij is weg naar Engeland. Rodney snijder is er niet meer in al je schut. Maar verder eigenlijk weinig opvallende namen in het elftal van de FC Utrecht. Alleen de doelman is nieuw. Robin Ruiter. komt over van Volendam en maakt straks dus een competitiedebuut voor de ploeg uit de Domstad. Dan naar Feyenoord, daar wel wat nieuwelingen aan boord. Jan Maat bijvoorbeeld, hij kwam over van Herenveen. Ruud Former, Hij is er toch bij, was wat twijfel over zijn meespelen... omdat de positie waarin hij moet spelen op het middenveld... nog niet echt zijn positie is. En Lex Immers, de speler die van Ado Den Haag overkwam... heeft ook een basisplaats in het elftal van Erwin Koeman. Ja, Koeman zei, wij zijn eigenlijk in het voordeel. We hebben al twee zware wedstrijden tegen Kiev in de benen. Dat is conditioneel goed en wij weten ook waar we staan. Ja, Dat is voor Utrecht nog maar de vraag straks... Feyenoord speelt met de drie spitsen. Guillaume Fernandes is voorlopig de diepe spits van Feyenoord. Maar de club is natuurlijk nog altijd in afwachting van een, uh, van een scorende spits. En hoopt nog altijd dat de John videtti ergens in dit seizoen weer kan aansluiten in Rotterdam. Er nog niet bij is de nieuweling die afgelopen vrijdag werd vastgelegd. International Joris Matthijsen. Ten eerste omdat hij niet fit is. En ten tweede omdat hij te laat werd aangetrokken om nog ingeschreven te worden voor uh, deze wedstrijd. Hij zal er vanaf volgende week bij zijn. Centraal achterin bij Feyenoord de kerstverse internationals, Stefan de Vrij en Bruno Martens-Indie. Half 1, gaan we beginnen. Sharia, weinig van gehoord, deze Olympische Spelen. Eens luisteren of dat kan veranderen. Ja. Snap. Veel leren, Sherry ze heeft bijvoorbeeld nog nooit op de bas gespeeld. Ja, kan. Radio 1. tweets. Ja, ook deze laatste sportzomerdag de tweets weer. En dat is vanavond, uh, vandaag bedoel ik, met Ronde vergouwen. Ja, het wordt afkikken. Ja. Ja, afkikken is het ook op, op Twitter. Ontzettend jammer gisteravond. De hockeyheren die moesten dat laatste goud, of nou nee, ja, laatste goud... in ieder geval bij hun goud nog even moesten ze laten lopen. Maar zilver, dat is natuurlijk ook mooi... Tenminste, dat is in elk geval de beste manier... om je door zo'n zaterdagavond of zondagochtend heen te slaan. Ene Ellen Verheijen die schrijft... Geluk is wanneer we ons realiseren hoe gezegend we zijn met wat we hebben. Zilver is toch prachtig? Voetballers Frank en Ronald de Boer die twitterden op hun twin-account. Jammer, het hele toernooi genoten van de hockeyheren... maar in de finale slaan de Duitsers gewoon weer toe. Dat ja, kwam hun natuurlijk bekend voor. Maar andere twitteraars die lieten zich niet zomaar uit het veld slaan... en kwamen in opstand tegen de winnende treffer van Duitsland. Volgens sommigen was die namelijk onreglementair. Rob Schepers die zegt nee hoor, we tellen dit gewoon als goud. En andere reacties zijn ik protesteer tegen dat zilver. En nee, ik ben het er niet mee eens. Nou, de hockeyers zelf die waren ook licht teleurgesteld met de uitslag. Al laten ze dat op Twitter natuurlijk niet direct merken. Keeper Jaap Stokman die laat weten... Helaas, het mocht niet zo zijn, maar toch enorm trots op mijn maten. En Marcel Balkenstein die zegt trots, we hebben het Nederlandse mannenhockey weer op de kaart gezet. En uh, ja, dan had je ook nog schrijver Abdelkader Benali die tweet uh, gisteren... misschien hadden de hockeyers gewoon even geen zin om bij Mart Smeets aan te schuiven... dat ze het zo laten versloffen. Dat snap ik wel. Uh, speaking of hashtag de Mart, of speciaal voor Felix Hekje, de Mart. Mart uh, gaat uh, elke avond natuurlijk veelvuldig over de Twitter-tong... maar gisteren bij de laatste reguliere London Late Night... raakte het bij een hoop kijkers toch een emotionele snaar... Albert Kiewicz die zegt, Mart, thank you for everything. En Bart Lupus die schrijft, goed gedaan Mart, het was een mooie sportzomer. Rick Roelstra die tweet, ik was eerst blij dat de bingo rond Mart even stopt. Maar als ik zie dat we morgen moeten gaan kwartetten... met Pauw, Witteman, Knevel en Van der Brink... dan wil ik eigenlijk dat Mart ook gewoon de verkiezingsuitzendingen gaat doen... En ja, ook minder positieve reacties. Natuurlijk ook weer op de kleding van Mart. Carolien Berghoff die zegt, een tv-coniveer als Mart... die moet toch weten dat zo'n roze jasje gewoon niet kan? Redactie, doe iets. En tennisser Raymond Sluiter die tweet... vandaag geen zuur pruim, maar een zuur stok bij London Late Night. En... Ja, ja, ja ook zij waren gisteren weer van de partij gisteren. Jongens, stoppen nou, stoppen. Dank je. Ja, ook zij waren weer van de partij gisteravond. Dwelorkest Kleintje Pils. Ja, werden de heren van Kleintje Pils bij de damesfinale nog subtiel weggehoond op Twitter? Gisteren bij de mannenfinale werden ze compleet tot de schoenveters afgefikt. Columnist Bert Wagendorp, die twitterde tijdens de wedstrijd, net als een aantal anderen. Als onze hockeyers van Duitsland verliezen, dan is het toch echt dus de schuld van Kleintje Pils. Cabaretier Peter Heerschop, die zegt: Thuis op de bank is Kleintje Pils zelfs nog irritanter dan gisteren in het stadion. Nico Dijkshoorn, die uh, luisterde via Radio 1 Sportzomer en twittert. Zelfs op de radio is dat kutorkest nog te horen. Cornel Evers, die tweet. Nu snap ik die metaaldetectors bij uh, voetbaltoernooien. Dan komen die koperblazers van Kleintje Pils tenminste niet binnen. En het tweetaccount modernegezegde, die had de uitspraak. Ja, met Kleintje Pils ben je natuurlijk bijvoorbeeld... al kansloos tegen Das Grosse Bier. Ook hockeycommentator Philip Koke die liet gisteren weten... dat Kleintje Pils ongepast zou zijn bij het Olympisch Hockey. En daar kwam dan ook weer kritiek op via Twitter. Want ja, dingen afzeiken, dat moet je toch echt aan twitteraars overlaten. Moediek uh, Tielemann die tweet, wat een zeikertiek commentator En Juri de Bouw die zegt... Hé, hey, meneer Koki, laat het afbranden van uh, Kleintje Pils... nou maar aan ons op Twitter over. Kortom, lekker veel Twitter-positief positiviteit op deze laatste sportzomerdag. We gaan het vast nog missen, maar over een paar uur... zijn toch echt de allerlaatste sportzomertweets te horen. En dan ben jij ook weer terug, hè, Ron? Ja, voor de laatste keer. Dank je. Het NOS-nieuws van 1 over half 1 met Juris jo Dominitsky. De besmetting van computers bij overheidsinstanties en bedrijven... is groter dan gedacht. Dat zegt het digitaal forensisch onderzoeksbureau Digital Investigation... Het bureau zegt dat niet 3000, maar tienduizenden computers zijn besmet met het Dorifel-virus. Ook staat het volgens het bureau vast dat degenen die het virus hebben verspreid... de bankgegevens hebben gehackt van zo'n 550 Nederlanders. In de straat van Hormuz is een Amerikaans oorlogsschip in botsing gekomen met een olietanker. Volgens de Amerikaanse marine is de oorzaak van de botsing nog onduidelijk en vielen er geen gewonden. Er wordt nog gekeken naar hoe groot de schade is. De straat van Hormuz is een drukbevaren zeestraat... tussen de Persische Golf en de Golf van Oman. En in Turkije zijn zeker 25 Syriërs gewond geraakt... bij een ruzie tussen twee groepen vluchtelingen. Die gingen elkaar met stokken en stenen te lijf. Het is volgens Turkije-autoriteiten niet duidelijk... waarover de uit de hand gelopen ruzie ging. De gewonden zijn naar een ziekenhuis gebracht... in de buurt van de Syrische grens. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. In het zuidwesten van het land sluierbewolking. En in het noordoosten ontstaan een paar stapelwolken. In de rest van het land volop zon en zo'n 24 tot 26 graden. Op de wadden is het een paar graden minder warm. Morgen opnieuw veel zon. In het zuidwesten neemt al snel de bewolking toe en is er lokaal kans op een bui. Na morgen wisselen wolken, zon en enkele buien elkaar af en blijft het warm. AMW Verkeersinformatie: er is een ongeluk gebeurd tussen drie auto's met gewonden op de Ring van Amsterdam, de A10. Bij opknopend de nieuwe meer van Ringwest naar Ring Zuid. Verkeer moet via de A4 bij sloten keren. En daarom, want dat komt omdat de Knoop het nu Nieuwmeer dicht is. Dus afgesloten. Dus keren bij de A4 sloten. Op de A12 Den Haag richting Utrecht. Twee kilometer file tussen Knoop het Oude Rijn en Knoop het Lunette, Lunetten. Er ligt daar rommel op de weg. En er zijn daarom twee rijstroken dicht tussen Knoop het Oude Rijn en Knoop het Lunetten. Dan strandfiles op de N57. Rotterdam richting Oudorp tussen Afrit-Briele en Hellevoetsluis. 4 kilometer. N200 Haarlem-Zandvoort bij Zandvoort 2 kilometer. En ook op de N201 uit Hoorn richting Zandvoort tussen Heemstede en Zandvoort, zes kilometer. Dit is de Radio 1 Sportzomer. De grote man, de chef de mission, Maurits Hendricks. We spreken hem zo meteen. Hoe succesvol waren deze spelen volgens hem? En wat brengt de toekomst? En die houtkamp in blakende conditie volgt een marathon op de voet. Zegt de naam van der Leij Lima jou iets, mm. Felix? Nou uh, acht jaar geleden liep deze Braziliaan in de marathon... Van Athene op kop en werd toen door een gestoorde Ierse priester ja. van de weg afgetrokken. Ja. Uh, uh, zijn landgenoot, Frank Delmeida, die denkt: ik ga ook uh, op kop lopen, maar hij mag uh, niet zo ver wegkomen. Na 10 kilometer heeft hij 8 seconden voorsprong en dat wordt uh, steeds minder uh, uh, op uh, de rest. Maar ja, we zitten pas na 10 kilometer, 30 minuten en 38 seconden. Het is een mooie tijd, het is warm. Overigens, geen Nederlanders aan de start, dat was ik nog vergeten te melden, maar dat mag duidelijk zijn. De Kenianen laten duidelijk. Blijken dat ze niet willen dat die Almeida verder wegloopt. En dus hebben ze maar weer ingelopen. En het gaat uh, redelijk hard. En dat uh, levert ook de nodige uh, mensen op die af moeten haken. Ook een uh, Ethiopiër die we zagen afhaken. Uh, dat was. Uh c Dino c die toch tweede werd in de Dubai-marathon dit jaar in 2054. Hij kan het hoge tempo nog niet bijhouden of niet meer bijhouden. De Kenianen op kop samen met die eerste koploper Frank de Almeida. En we hebben nu precies 11 kilometer gelopen in deze prachtige... maar bijzonder warme marathon van Londen op de Olympische Spelen. Het competitievoetbal in Nederland is weer volop van start gegaan. Er zijn dit weekend al wedstrijden gespeeld. En de eerste van vandaag is FC Utrecht Feyenoord, Ronald van der Geer. We zijn uh, bijna drie minuten geleden begonnen aan dit uh, duel. Balbezit nu voor FC Utrecht. Het is uh, nog 0-0. Vrij trap van former is er wel geweest voor de goal van Utrecht. Maar gepakt door Robin Ruiter. Eerste balcontact dus voor uh, de nieuwe doelman van uh, FC Utrecht. het tegen Feyenoord. Het elftal niet van Erwin Koeman, maar van Ronald Koeman. Ja, we hadden het uh, natuurlijk voorafgaand aan deze wedstrijd veel over Erwin Koeman. Vanwege het resultaat RKC-PSV gisteravond. En misschien daardoor ab abusieflijk. Door mij de trainer ook van Feyenoord genoemd. Oplettende luisteraar uit Duin Dolder heeft mij gecorrigeerd. Dit is Ronald Koeman. En hij moet er nog maar voor zorgen dat er ook vanavond over hem gepraat wordt. Moet zijn elftal met name voor zorgen. Een goed resultaat behalen tegen FC Utrecht. Dat begon direct vanaf de aftrap met stormen richting de goal van Feyenoord. Maar het lijkt erop dat er snel om de wedstrijd die storm wat is gaan liggen. Nu gaat de Bovenberg ingooien aan de rechterkant. De hoogte van het schafstofgebied van Feyenoord. Weggekopt door Lex Immers. Weer teruggebracht door Bovenberg. Maar bal over de achterlijn. Maar aangeraakt nog door Jordi Klaasi of door Bruno Martuzin die na een ook van Feyenoord... Bal over de achterlijn dus via een Feyenoord hoofd of lichaam. En een corner, de eerste corner van de wedstrijd voor FC Utrecht. Die Duplan zal gaan nemen vanaf de rechterkant centrale verdedigers mee voorin. Dat zijn Van der Hoorn en Wuitens. En zij dus in dat strafschopgebied. Erwin Mulder staat daar wat aanwijzingen te geven. Die corner komt bij de tweede paal. Daar is Bovenberg, daar is ook Immers, maar er is ook geduwd. En dus een vrije trap voor Feyenoord in eigen strafschopgebied. We zijn begonnen aan dit duel in de volle zon, in een volle galgewaard. En het is nog 0-0. We spraken hem op de eerste dag van de Spelen. En nu is hij er weer chef de mission van de Nederlandse ploeg Maurits Hendricks. En we moeten allemaal een kleine buiging maken, meneer Hendricks. Want u heeft toch wel de sportzomer gered. <laughs> ja, ik heb me uh, maandenlang afgesloten voor... Uh, voor wat er allemaal in Nederland gebeurt. En nu heel langzaam uh, druppelen, druppelen de berichten binnen. En ik, ik begrijp dat een hoop Nederlanders een glimlach hebben gekregen... van, uh, van de fantastische prestatie van Nederlandse sporters. Nou, dat is mooi. Nou, het zwarte gat. Dat heeft u eventjes uh, vakkundig uitzicht <laughs> gebracht. Ja, maar voelt u dat ook zo'n beetje? Want het, het, leek, het, het zag er natuurlijk echt niet goed uit met het EK. Met de Tour ook niet. Jawel, maar dat heeft natuurlijk geen enkel effect op... Uh, uh, dat wat de andere Olympische sporters vier jaar lang hebben gedaan. En um, die, die zijn hier allemaal goed voor voorbereid aan de start uh, verschenen. Dus ja, wat er eerder was gebeurd, uh, heeft daar geen inv invloed op natuurlijk. Een oh, beetje opluchting, denk ik. Ja, weet je, dat, ik kan me voorstellen dat je dat zo beleeft uh, als, je, als je de Spelen volgt. Wij zitten zo in een kokon. Uh, ik bedoel, ik ben hier meer dan een maand geleden naartoe gegaan. woon inmiddels een maand in het Olympisch dorp. Uh, heb me heel bewust af, uh, um, um, afgeschermd van, van alle, alle media... Om, om mijn concentratie te kunnen houden op de Nederlandse sporters en, en de coaches... en het voor hun goed voor elkaar te hebben. Dus in die zin uh, ja, krijg je het ook niet echt mee. Veel medailles gehaald, meer dan uh, door u voorspeld. Uh, felicitaties. Maar die medaille Oost moest wel nog even op, op gang komen in het begin. Heeft u zich toen zorgen gemaakt? Nee, je, je gaat natuurlijk uh, voordat je zo'n zo doelstelling uitspreekt... Waar, waarvan we echt wel wisten dat die stevig was... Uh, maar je doet het niet zomaar. Dus maar ook gevaarlijk. Hadden... Kan je zo'n doelstelling uitspreken? Nou, nee, dat denk ik niet. Uh, A, is het iets wat, je, uh, wat ook bij sport hoort. Uh, leg de lat vooral hoog. Uh, maar B, he, hebben we er natuurlijk ook wel heel goed over nagedacht. Uh, we hadden van tevoren nauwkeurig in kaart staan... Uh, wanneer de Nederlandse sporters aan, aan, aan de start zouden verschijnen. Ik heb voor de spelen gezegd... we hebben in ieder geval elke dag kansen op medailles... En je weet dat ze niet allemaal gaan vallen, maar we wisten wel dat we tot het eind aan de Spelen in heel veel sporten zouden meegaan. Maar u heeft er in het begin geen zorgen gemaakt. Dat het zo nee, op geen enkel moment. Omdat je zo nauwkeurig weet wat er allemaal nog aan zit te komen. Het moest even op gang komen. En toen kwam het eenmaal op gang. Denkt u dat het succes van de ene sporter bij de andere een soort. Nou ja, van hé, hey, het kan. Gevoel heeft uh, twee Nou, dat, dat was wel iets waar we van tevoren echt met elkaar over gesproken hebben. Het, het, ik, ik vind dat het bijzondere aan de Spelen. Dat je in tegenstelling tot een, tot een WK ben je hier met alle sporten samen bij elkaar... En uh, ik was ervan overtuigd dat, uh, dat dat elkaar zou kunnen versterken. We hebben, als je binnenloopt in het Olympisch Dorp bij de Nederlandse appartementen... dan zie je daar op elke deur staan uh, winnen doe je samen. Nou, dat staat er niet zomaar. Uh, we hadden echt het, het geloof dat je, dat je daar kracht uit kan halen. En volgens mij is dat ook wel gebeurd. En dan vooral, denk ik, als Marianne Vos als eerste. Dat heeft voor veel inspiratie gezorgd? Ja, dat, dat, dat helpt natuurlijk wel. Ik bedoel, uh, de, de eerste medailles waar... Ja, de, de, maar dat, dat waren, ik vond, ja, Marianne is natuurlijk. Elk, elk, elk, elk verhaal hier uh, moet ik zeggen, vind ik een verhaal hoor. Uh, de medailles natuurlijk. Maar zelfs ook degene die het net niet gehaald hebben. En Marianne, ja, ik heb die race uh, van dichtbij meegemaakt. Uh, stond bij de finish. En dat is dan een sporter die vier jaar geleden uh, tegen zichzelf had gezegd: Ik ga over vier jaar de wegwedstrijd winnen. En hem dan zo winnen. Ja. Ja. Hoe, hoe stond u erbij? Uh, dat was volgens mij het eerste moment waar ik, uh, waar ik uh, mijn stem uh, enigszins kwijtraakte. <laughs> ja. Gegild, ja. duidelijk. Ja. Ja. Nou zie je de laatste week vooral dat, dat sporters al klaar zijn... en dat anderen nog aan een prestatie moeten gaan beginnen. Ja. Is dat lastig? Ja, dat is lastig. Dat wisten we van tevoren hebben we heel veel tijd aan besteed. We hebben uh, alle Olympische sporters in het afgelopen jaar drie keer bij elkaar gehad. Uh, dat waren bijeenkomsten die door, door oud-medaillewinnaars waren voorbereid. Waarom? Die hebben dat allemaal meegemaakt. Uh, ik, bedoel, ik kan daar wel gaan staan, maar als een, als een oud-medaillewinnaar... Uh, die een aantal keren naar de Spelen is geweest dat verhaal vertelt... komt dat anders over. En daarvan hebben we gezegd van... joh. We zijn er samen verantwoordelijk voor dat elke sporter uh, hetzelfde prestatieklimaat heeft. Dus niet alleen de eerste, want dan staat iedereen nog, natuurlijk nog helemaal strak. Uh, maar ook de laatste, uh, Rudy uh, vanmiddag, die moet uh, in eenzelfde omgeving, uh, eenzelfde prestatieomgeving uh, aan zijn wedstrijd kunnen beginnen. Rudy van Houts, bij het mountainbiker. En was dat bij andere Olympische ploegen ook zo? Nee. Nee, dat, dat vind ik echt. Uh, dat is ook een punt wat wij zeer zeker bij het IOC aan de orde zullen stellen. Uh, ik vind echt dat uh, de controle bij een aantal landen. Uh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 En uh, geen respect voor, voor hun medesporters. En, en toen kwam u aankloppen en wat zeiden ze toen? Nou, die hadden daar niet uh, veel boodschap aan. Dus toen hebben we dat op een ander uh, niveau ingezet. Politie erbij gehaald uiteindelijk? Ja. Ja? Ja. ja. En? Proces bal opgemaakt hoe werkt nee, dat? Nee nee nee dat, dat, daar, dus zo werkt dat natuurlijk niet in een dorp. Je spreekt elkaar aan uh, op, op respect. Uh, alle sporters zijn er en die zijn er allemaal om hun beste prestatie te leveren. En uh, als iemand ze daar dan niet aan voldoet, nou, dan moet je dat uh, moet je dat aan de kaart stellen. Nou, u heeft um, nou ja, u wij allen mag ik nu wel. Wij zeggen de top 10 net niet gehaald, twaalfde plek. Um, wat, wat, wat voelt u als u kijkt naar top 10? Ja, die een elfde plek op totaal aantal medailles. He. Ik heb van tevoren gezegd: uh, natuurlijk is goud uh, een belangrijke graadmeter in de spelen, maar niet de ene. Ik vind het totaal aantal medailles heel belangrijk. En ik vind het aantal sporten waar we medailles in halen heel belangrijk. En als je het totaal aantal medailles kijkt, staan we op de elfde plek. Ja. Dus één ding mag je in ieder geval zeggen dat die top 10 ambitie die we hebben... dat dat een reële ambitie is. Over vier jaar? Zo is dat. En wat voelt u dan als u kijkt naar andere landen? Naar de prestaties van andere landen? Een gepast gevoel van trots? Ja, nou ja, absoluut. Ik vind echt dat, uh, dat Nederland zich hier op alle fronten uh, op een geweldige manier uh, gepresteerd heeft. En ook de sporters die het net niet hebben gehaald. Ja. Heel veel Nederlandse sporters hebben tot het allerlaatste moment om de medailles gestreden. En dat is wat we met elkaar voorstaan. Daarom hebben we ook een streng selectieklimaat. Daarom focussen we ook op het ondersteunen van bepaalde programma's. Dat heeft hier uh, goed rendement opgeleverd. En dan ga ik het u toch vragen. En u heeft erover nagedacht. En u heeft ongetwijfeld een antwoord klaar. Als u eentje eruit moet pikken. Ja, nee, dat begrijp ik. En, en, en dat, dat ga ik ook heel bewust niet doen, omdat het gewoon onmogelijk is. Uh, ik heb zoveel bijzondere momenten meegemaakt. En dat is wel als je erboven, als je erboven opstaat. Als je in de kleedkamer zit en, en, en aan de rand en je spreekt ze daarna, uh, ja, dan, uh, dan doet er geen een uh, voor de ander onder. Maar noemt er een paar dan? Ik kan er een heleboel noemen, ik kan ze allemaal noemen. Ja, dat gaat wat je... ver, maar... nou, uh, de, de zes gouden, die, uh, ja, die, die zijn wel op hun op eigen manier heel bijzonder. Ik heb al verteld van Marianne. Uh, dat werd gevolgd uh, door uh, Ranomi uh, onder hele grote druk, twee keer. En het dan toch doen. Uh, daarna kwam uh, um, Dorian, die, die, die een veld domineert. Uh, ik, ik zal nooit vergeten dat we daar in een boot vlakbij lagen. En dat hij uh, na die race die die won, eventjes een rondje om onze boot kwam varen. Even hallo, zij vervolgens weer naar de start ging. En weer gewoon iedereen op afstand schelde. Niet voor niets heeft lachen dragen. En heb ik, ja, daar, daar, dat is volgens mij de enige tweet die ik in 16 dagen heb gestuurd. Daar, daar ben ik echt heel stil van geworden. Uh, en dat wordt afgemaakt door, door de hockeyvrouwen. Die, uh, dat heb ik zelf ooit meegemaakt. Hoe moeilijk het is om goud te herhalen. En die meiden doen dat. Fantastisch. Kijken we nog even naar de medaillespiegel. Van welk land bent u het uh, meest onder de indruk geraakt? Nou ja, wat je ziet is wat we van tevoren ook wel zagen aankomen... dat een klein aantal landen steeds meer medailles opslurpt. En... Uh... Als je ziet dat de top 10 van het medailleklassement in uh, Beijing 49% van de medailles haalde... en hier 60% van de medailles halen. dan is dat wat we hebben gezegd, van joh, die strijd in die top, die wordt echt steeds harder. Ja, dat is hier wel echt uh, waarheid geworden. En vooral de Engelsen natuurlijk, hè? Ja, dat is natuurlijk het, het, het thuiseffect. Wat doen spelen met je land en wat doen spelen voor je sport? Nou, als je er nog twijfels over had, dan... Uh... Ik vraag me af of het alleen het thuiseffect is. Want als je kijkt naar het wielrennen, dat is natuurlijk wel gekozen voor een totaal andere aanpak, denk ik. Ja, en, en tien jaar geleden. Eh, ik bedoel, ze hebben hier eh, echt heel lang geleden... toen ze gingen nadenken over willen de speler naar het land halen... hebben ze ook nagedacht over... Eh, Engelse sport stond er tien jaar geleden niet goed voor. Eh, ze haalden één gouden medaille in Atlanta eh, in 1996. Nou, daar hebben ze heel bewust beleid van gemaakt. En eh, dat is met name Tony Blair geweest. Die heeft gezegd van dit gaan we anders doen. En hier gaan we heel veel middelen voor vrijmaken. En welke land is zijn u tegengevallen? Ja, je, je, je zit, zoals ik al zei, je zit echt zo in, in de focus van je eigen ploeg... dat ik nou niet direct uh, elke dag volg wat de rest nou, van de wereld heeft Spanje bijvoorbeeld volgt u zonder twijfel, ja, denk ik. Ja, die... ja dat, dat is dan inderdaad een land... Ik heb natuurlijk een hoop uh, Spaanse collega's gesproken. Ja, die hebben een hele, hele zware en, en slechte spelen gehad. Uh, Australië heeft er heel lang slecht voor gestaan. Um, maar uh, ja, er zijn er nog wel meer die... Uh, die het, ja, het onderverwachting gedaan heeft. Welke sporten hebben u het positief verrast hier in, in, in Londen? Nou, kijk, ik, weet je, wat, het mooie van de Spelen is dat eigenlijk elke sport is een hoogtepunt is. Ik bedoel, hoeveel Nederlanders volgden handboogschieten voor de Spelen? Ja. En hoeveel Nederlanders zijn uit hun dak gegaan bij Rick van der Ven... die bijna heel Azië naar huis schoot? Weet je, dat, dat, dat is ook de Olympische Spelen. Dat is eigenlijk geen sport klein. Nee. En voor wat de Nederlanders betreft. Waarvan u denkt, nou, dat had ik nou niet verwacht. Op deze spelen? Nou ja, Ik weet je, die, die verwachting is bij ons hoog, om, omdat we zo streng zijn in voordat je mag gaan. Dus als je gaat, ja, dan heb je al laten zien dat je uh, bij de top 8 uh, mee kan doen. Nou, Laura Smulders bijvoorbeeld. Ja, nou, er zijn er een, ab absoluut een paar te noemen waarvan hm. je zegt, nou... BMX die, die, Ja, die stonden nou niet. Maar BMX als sport, uh, wij hebben twee jaar geleden beslissing moeten nemen... Uh, gaan we een kopie van de Londenbaan bouwen in, in Papendal of doen we het niet? Nou, dat hebben we, uiteindelijk hebben we die beslissing gewoon met elkaar genomen. We hebben dat gedaan. En Laura wint een fantastische medaille, Maar die andere jongens hebben ook geweldig gereden. Die halen vier en vijf, verschrikkelijk super. Waarom halen die het dan net niet? Is dat alleen maar ja, de vorm dat, van de dag? Nee, weet je, je kan niet nu, terwijl we nog in Londen zijn... dat helemaal in de diepte analyseren. Dat gaat natuurlijk de komende weken gebeuren. Ik weet één ding zeker. Die jongens hebben er echt alles aan gedaan. Zaten er zo ver vandaan. Maar dat zaten er meer. Sebastian Verschuur op 800ste van een seconde geen medaille. Ja. Weet je. Er zijn er heel veel die het ongelooflijk goed gedaan da, hebben. Dat verhaal van, van Laurens Mulders, de, de BMX-baan... Die, die letterlijk is, is nagebouwd in Papendal. Of bijvoorbeeld de, um, um, de watersporters. Dorian van Rijselberg heeft een jaar in Waymuth... Gewoond, dan hoor je, dat ligt eraan, ten grondslag drie jaar zelfs heeft hij daar gewoond. Dat ligt eraan, ten grondslag die extreem goede voorbereiding. Dan denk ik, als ik Amerika was of Engeland, dan bouw ik toch ook zo'n baan als jullie Z hebben. Waarom ja, dat, dat, dat, ja dat, dat zijn wel landen met, met een totaal andere dimensie. Amerika um, uh, heeft gewoon een hard selectieklimaat. Uh, die hebben zoveel goede topsporters, dat die doen maar één ding. Die selecteren gewoon de beste. Nou, dat, wij zijn als Nederland, kunnen we dat model niet, uh, niet handhaven. Dat, zo zitten wij als land niet in elkaar. Die aantallen hebben wij niet. Dus wij moeten het echt hebben van gerichte keuzes... en dan de allerbeste voorbereiding die je maar kan bedenken. Ja, maar dan zou je toch denken, als een groot land met veel geld... dan. Die hebben op de beste posities de beste sporters. Maar juist in die kleine sporten. zij kunnen dat toch ook kopiëren op die manier? Probeer ze natuurlijk ook wel. Ik bedoel, uh, kijk naar, naar China. Wat die heeft gedaan richting Beijing. Die heeft een heleboel sporten uh, eraan toegevoegd. aan hun traditionele sporten. en zijn daar uh, ook hier weer succesvol in. Zou je bijna kunnen zeggen dat is, zijn medailles te koop. Als je kijkt naar Dorian, als je kijkt naar Laura Smulders, als je maar gericht veel geld erin pompt, krijg je dit eruit? <laughs> Ja, het is, dat, is een, dat is bijna moeilijk om te zeggen. Uh, je moet de feiten wel onder ogen zien. En de feiten zijn, hoe, hoe, hoe dat ons als, als sportromantici ook, ook tegen de borst stuit... de feiten zijn wel dat de landen die gericht investeren, die winnen de medailles. En de feiten zijn ook dat op het moment dat je een goed beleid hebt... dat je als bond een goed beleid voert, dat je zorgt voor een perfecte voorbereiding... die bij de, de desbetreffende sport past... Dat het dan ook resultaat kan opleveren. Ja, dan kan het. Je zegt het goed volgens mij. Want dan kan het resultaat opleveren. Uh, die garantie heb je nooit. Omdat er in de sport dan ook nog wel heel veel andere uh, factoren erbij komen. Eén ding is zeker, doe je dat niet, geef je niet die perfecte voorbereiding, doe je hier niet mee. Nou, maar als je nou kijkt naar bijvoorbeeld twee sporten waar we traditioneel goed in waren. Goed voor veel medailles. Kijk naar het roeien, kijk naar het judo. Dat heeft. Uh, ja.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 Uh, maar misschien ook sporten die goed om zich heen moeten kijken... Uh, en wellicht uh, wat veranderingen moeten doorvoeren. En als je dan een cultuur hebt die, die traditioneel is, misschien zelfs conservatief... Ja, dan is de vraag of je de strijd uh, echt vol kan houden. Gaat u ze daarop aanspreken als noc en NSF? Dat mag duidelijk zijn. Ja, en dat gaat ook gepaard met geld, minder geld? Uh, daar moet je voorzichtig mee zijn. Uh, ik denk dat het belangrijkste is dat we met elkaar om tafel zitten... en zeggen wat, wat moet er gebeuren en hoe, hoe doen we het beter... Um, als je uh, beslissing zou zijn, uh, heel archaisch, we draaien de geldkraan dicht... dan weet je in ieder geval zeker dat er niks meer gebeurt. Nee, maar goed, maar je kan wel zeggen, uh, jullie voeren zo'n conservatief beleid... de afgelopen twintig jaar is er niks veranderd. Ik, ik noem nu geen bond erbij. Er moet langzamerhand eens wat veranderen. Ja, wat wij moeten doen als NOCNSF. we moeten de voorwaarden helderder stellen... en die moeten we ook harder stellen. Dus dat houdt in uh, dat uh, wij echt met de bonden om tafel gaan zitten... die niet uh, presteren en zeggen van nou, luister eens... Deze en deze facetten, daarvan verwachten we nu dat die worden doorgevoerd. En dan? Wat betekent dat als die niet worden doorgevoerd? Nou, dan wordt het gesprek wat harder. En dat betekent dat? Nou, de, de, de, de, daar moet je dan met elkaar uitkomen. Hè? Ik bedoel, uiteindelijk zijn we er uh, allemaal op ge, uh, gebrand om die veranderingen teweeg te brengen... zodat ze wel dat resultaat kunnen halen wat ze in potentie hebben. Maar als je om je heen kijkt, zie je dat er bijvoorbeeld... kijk naar nou dat wielrennen hier in, in, in Engeland. Uh, zeven van de tien gouden medailles op de baan. Het is echt uh, ongelooflijk wat daar gepresteerd is. Ja. Dan uh, kan je toch zeggen, er zijn nog bonden in Nederland... die werken misschien volgens de filosofie van twintig jaar geleden. Dat moet toch als de salamander veranderen? Druk me maar, netjes uit. De, ja, ja. Als goed, vat, dat, dat, de eh, Als de salamander? Veranderen, ja. Nou, volgens mij weten we allemaal uh, wat daarmee bedoeld wordt. De, de, het, het is echt wel duidelijk, we hebben harde keuzes gemaakt voor Londen. En uh, die weg die wordt naar, naar Rio, wordt die in de sportagenda van 2016 heel hard doorgezet. Dus die gesprekken die gaan echt om uh, voorwaarden waaraan programma's moeten gaan voldoen. Dat wordt dus, dat is mijn laatste vraag hierover. Een, een keihard gesprek met de roeibond bijvoorbeeld. En de klungel wat daar heeft plaatsgevonden. Nou, we gaan gewoon uh, um, op een goede manier met elkaar aan tafel zitten. En dan doen we mm -hmm. de deur dicht. En dan uh, ben ik ervan overtuigd dat we eruit gaan komen. Tot de stoelen gaan vallen. Uh, ik zie uw gezicht en ik denk, daar ben ik blij dat ik daar niet bij ben bij dat gesprek. <laughs> uh, Nederland was maar, met maar één teamsport vertegenwoordigd, alleen het hockey. Gaat dat nog veranderen? Want dat is wel een beetje mager. Ja, dat, was, uh, dat, moet, in, dat moet in Rio anders. Uh, dat, is iets we wat dat, we, dat is iets wat we, nou ja, wat we, waar we gelukkig al een tijd mee bezig zijn. Uh, we hadden twee hele jonge ploegen, uh, handbalvrouwen en waterpolenvrouwen. hele jonge ploegen die het bij, bij wijze van spreken op één doelpunt niet gehaald hebben. Maar dat zijn wel ploegen die, die echt grote stappen hebben gezet... en nog een, een grote uh, ruimte hebben om te verbeteren. Daarnaast wordt uh, Rugby Sevens wordt Olympisch... Daar zijn we samen met Rugby Rugbybond twee jaar geleden uh, mee begonnen. Dat is een fulltime programma met een uh, fulltime coach in Amsterdam. En uh, daar wordt al twee jaar hard aan gewerkt om te zorgen dat die er ook in Rio bij zijn. Meneer Hendriks, het scheelt wel veel reiskosten natuurlijk. Hè? Eén sporter of een heel team. Het scheelt reiskosten? Ja, en verblijfskosten. Nou, bij de Spelen is dat niet echt een criterium, want uh, hier, hier wordt dat door het IOC betaald. Mag ik u verder een uh, heel prettige dag toewensen en, en een vooral heel harde dank. een prettige vakantie. En dank voor jullie geweldige aandacht hè, voor, voor de sport uh, gedurende 16 dagen. Graag heel mooi. Maurits Hendricks, de chef van NOC-NSF. We gaan ja. naar Andy Houdkamp, en die die volgt de marathon. Prachtig gezicht. Ik, uh, ik heb al eerder verteld dat ik hier aan de finish uh, zit. En hier komen ze één voor één uh, allemaal langs. En al een hele tijd geleden is de koploper, want we hebben één koploper, Wilson Kipsang Kiprotic, natuurlijk uit Kenia. Die is uh, weggegaan na een kilometer of dertien. Dat is uh, opvallend, want het is redelijk vroeg in de wedstrijd... en dan moet je ijzersterk zijn en je voelen om uh, dan al er in je eentje door te gaan. Maar hij loopt nog steeds op kop. Heeft een uh, seconde of twintig voorsprong op een uh, groepje daarachter... met onder andere uh, Feleke, de Ethiopier en Kirui, zijn uh, landgenoot. En ook nog uh, Mutai, een andere Keniaan. Uh, dat zijn wel zo'n beetje de mensen die het moeten doen. En nu zie je één na de ander zie je uitstappen. Het is lood en loodzwaar, het is warm. Het zijn veel bochtjes, je gaat door de binnenstad... Van van Londen. En uh, dat uh, levert de nodige slachtoffers op. Zoals uh, Ryan Hall, de Amerikaan die net voor mijn neus hier ook de finish uitstapte. Toch de nummer 10 van uh, de Olympische Spelen van Beijing die uh, eruit is. En zo komen nu, komt er bijvoorbeeld, uh, en ik vind het zo prachtig om naar te kijken. Hè, naar die marathon, omdat uh, niet alleen de, de helden de nummer 1 uh, zo enorm zijn best moet doen om uh, aan te klampen. Maar die komen er allemaal mensen die zeg maar in een uppie aan het lopen zijn. Polios uit Griekenland komt nu voorbij. Die ligt echt op een minuut of vijf achterstand. Maar zal proberen zijn marathon vol te maken. De koploper na 18,2 kilometer is Wilson Kipsan. Ik ben benieuwd of hij het volhoudt. Ronald van der Geer bij FC Utrecht 5, nog steeds 0-0 Ronald. Ja, 0-0 na 23 minuten. Maar kansen voor uh, FC Utrecht, met name voor uh, Nana Azade. Uh, een keer vanaf uh, links de voorzet van Gernd met het hoofd nadat Bruno Martens in die mis zat. over En zojuist Bovenberg voorzet vanaf de rechterkant. En weer de aanvoerder van FC Utrecht 5 voor de Feyenoord goal en dit keer met de voeten over de goal van uh, Erwin Mulder heen. Een periode gehad waarin uh, Feyenoord de bal rondspeelde. Ontzettend veel balbezit had zonder echt te creëren. Vroeg druk zetten van de Utrecht En onder die druk van Feyenoord eigenlijk niet uit. En daarna is uh, ja, Utrecht wat, nog wat meer stapjes naar voren gegaan. Eigenlijk wat meer in de duels gekomen. Ja, en nog fysiek wint Utrecht het toch echt van Feyenoord in deze fase. En van daaruit dus gaan voetballen. En daar zijn de kansen voor Azara uit ontstaan. En Feyenoord is eigenlijk via Lex Immers een keer uh, gevaarlijk geweest. Maar uh, voordat uh, op, Immers op goal kon schieten... had hij al een overtreding gemaakt op uh, Van de Hoorden. Weer Utrecht op de helft van Feyenoord met Mulenga, De man die terugkeerde na een blessure al twee jaar eigenlijk worstelt met blessureleed in drie seizoenen maar 50 wedstrijden speelde. Maar als hij er is, dan is hij nadrukkelijk aanwezig. Het krachtmens. Hij nu in richting uh, Bovenberg. Het is uh, belevingsvol, dat wel, in de eerste 24 minuten. Maar we doen het zonder goals. En We gaan uh, langzamerhand de Olympische Spelen van Wel zeggen. Er wordt natuurlijk nog de hele dag Radio 1 Sportzomer gemaakt. Maar dus is dan echt de laatste dag. Wat was voor jou nou het hoogtepunt? Lastig, oh, heel lastig. Epke natuurlijk, Marianne natuurlijk. Uh, een avond met Jack van Gelder en Felix Murders. Twee alfa mannetjes die tegen elkaar opbieden in stoere verhalen. <laughs> dat was ook zeker een hoogtepunt. Maar qua, qua sport, uh, ik denk toch... In het Olympisch Stadion, 100 meter sprint. Wij waren erbij, we hadden geen plek. En we stonden tegen, met ons rug tegen de muur achter Carl Lewis. Dat vond ik al vrij stoer. Die heel zagrijnig keek, wat ik wel begreep. Want iedereen zat in zijn gezicht te flitsen. En toen moest het stil worden in het stadion. En langzamerhand werd het steeds stiller en steeds stiller en steeds stiller. Behalve één Mexicaanse commentator die voor ons zat... en die bleef maar tetteren tot Carl Lewis zei... Shut up! En toen was hij stil. En toen, Ik denk dat het voor mijn gevoel duurde het een minuut, die stilte. Ik vond het beklemmend, vond het bijna eng... En toen barstte het los en nou ja, Usain Bolt die vloog naar een nieuwe olympisch Record. en die kon alleen maar open mond en mijn adem was weg en dat was, was adembenemend. super supermooi. Ja. Ja, ik kon geen keuze maken. Epke Zonderland natuurlijk, onze nationale knuffelbier. Ranomiko Widjojo, die deed wat er van haar verwacht werd. En nog meer zelf, Dorian van Rijsselbergen, die prestaties die speelden zich af voor de, voor de kust. Ja, daar waren wij ver vandaan verwijderd. Ik noem een Laura Smulders bijvoorbeeld, die toch uh, naar de brons BMX-te. Uh, ja, en dan die zinderende uh, finales in het Olympisch Stadion... waar jij het net al over had. Moferra verra niet te vergeten. Alles liep op rolletjes hier. Dat moet ook wel eens gezegd worden. Voor mij was het hoogtepunt de organisatie. Geen trein, geen metro die te laat kwam. Al die vrijwilligers... Die je goed goede dag en een vrolijke uitzwaai gaven. Kortom, het allerbeste. Dag Londen. Ja, we zijn er nog. Kalm aan, hè, Kalleman. kan het al? Zit u te genieten van alles wat u hoort? Hé, hey, Tommetje, goedemiddag. Goedemiddag, goedemiddag. Heeft u iets op uw lever? Zeg toch, als jij dan premier van Nederland bent, dan doe jij toch wel elke dag te klaaglijn, hè? Of iets heel anders. Een vrouw met een huurmoordenaar. Wel dit... iedere dag tussen 2 en half 3 080 101. Bijnacht loop kunt u ook op ja. vakantie. Maar doen jullie ook een de Ik ga steeds weer voor jou, man. In gesprek met van het Hek. Ik weet dat ik u nog iets wil vragen, maar dat is nu ons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 1 tot en met 8 september. Kijk op beeldvanoverijssel.nl. Bejafar. Bij de Dieren Speciaalzaak. De mensen die van dieren houden. Bejafar. Dit is Radio 1.